Uur. Dit is Ewout de Jong met het nws journaal het bureau kredietregistratie, dat schulden zoals leningen en betalingsachterstanden registreert, krijgt een hoge boete van de autoriteit persoonsgegevens. Het BKR moet 830.000 euro betalen, omdat het bureau volgens de privacywaakom tot een jaar geleden mensen belemmerde bij het opvragen van hun dossier. Wie snel zijn documenten wilde inzien, moest betalen. Wie niet wilde betalen, moest bijna een maand wachten en kon zijn dossier maar één keer per jaar inzien. En dat is een strijd met de privacywetgeving. Inmiddels is inzage in alle gevallen gratis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 En het Louvre in de Franse hoofdstad Parijs is weer open. Sinds half maart was het museum dicht in verband met het coronavirus. Bezoekers zijn nu weer welkom, maar wel met mondkapje en ze moeten een verplichte route lopen. Door de sluiting heeft het Louvre meer dan 40 miljoen euro misgelopen. Het weer wisselend bewolkt met verspreid, soms pittige buien met kans op onweer. Het is 17 tot 20 graden en er waait een stevige westenwind. In de loop van de avond en nacht vrijwel droog. Morgen overwegend droog bij 17 tot 21 graden. S'avonds weer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de ANWB. De N242 van Alkmaar naar Middenmeer is bij Middenmeer versperd omdat er technische problemen zijn met de brug.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 I'm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 De eerste keer.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 Ja, maar ik snap er nog steeds helemaal niks van, want er mochten extra tribunes gebouwd worden. Klopt. En die moeten toch ergens opstaan, anders uh, ja. alles starten ze in, en lijkt het mij het dus. is, en, en het is uh, niet giftig uh, asfaltgranulaat. En het is, en daar is al de discussie, het circuit zelf is, is een evenementengebied. Daaromheen, daaromheen is het natuurgebied.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 En de rector, die heeft ook een passende rol vandaag. Ik heb een uh, finishvlag in mijn handen. Ja. Ik heb de eer vandaag om uh, onze leerlingen dat werk op mensen het circuit verlaten, op mensen het ECL verlaten, te mogen afvlaggen. Okay. En daarmee uh, de toekomst in te vlaggen. Ja, ja, ja ja. Ah, ja, ja. En hadden jullie een uh, goede of een mooie cijferlijst? Ja, we gaan naar het VWO, VWO volgend jaar. Dus ja. okay. allemaal al zevens en achten. Ja. Ja, het, is niet, het is niet raar.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 Dus dat is een fijn gevoel. En het feit dat je dit als afleiding mag hebben, dat vergeet ik echt nooit. Ja. Hoe ja. hard ging je vader door de kombocht? Uh, iets te hard. Ja. Maar ik moest me goed vasthouden en uh, ik bleef zitten. Dus ja. het is goed. Mooi hè, wat een feest daar uh, op het circuit afgelopen donderdag. Uh, jammer genoeg heb ik daar tijd mee gemaakt, uh, Albert-Jan. Dan heeft het toch nog een klein beetje zingat die corona. Ja, dat moet je eigenlijk niet zeggen, want uh, zo leuk was het ook niet. Maar uh, ze hebben wel lekker genoten tijdens de diploma-uitreiking van het ACL. Dank aan onze collega's van N.A. Nieuws voor uh, deze geweldige reportage. En de giekelende meiden, dat was ook wel leuk natuurlijk. We draaien weer muziek voor je. Hier is Fruitcake en I like the way.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 vanmorgen extra, euh, euh, laten we zeggen, euh, nu niet gebruikt, ...zodat hij morgen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 There's only two things that you can't hide from That's you and the ground you're walking on Watch where you walk, cause the sidewalk talk Do better, watch what you do, what you do Cause the sidewalks talk and get carried away You better, watch what you say, what you say Think when you speak, cause you glide along the street They can read what you say, so you gotta stay away from words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 summer feeling it's so wonderful and warm breathe me in breathe me out I don't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 En, uh, en hij heeft dus uh, op, op medium zeg maar, heeft hij, uh, zijn snelste tijd neergezet in Q2. Dus ja. dat betekent dat hij als enige morgen op uh, mediumbanden gaat starten. Klopt. En uh, dus, dus laten we zeggen, zijn, zijn, zijn strategie heeft gewerkt. Ja. ja. Hij maakt het wel even spannend. Want ja, met mediumbanden tussen al die softbanden... Dan, dan mag je blij zijn dat je, dat je in de top 10 uh, eindigt. Vaak is dat niet het geval. Maar ja, hij ken het circuit natuurlijk ook door en door.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 En ja, wisten natuurlijk niet hoe of wat, dus we zijn hier naar achter waar onze eerste hulp. We hebben hier de verbandkoffer en de AED. Die hebben we gegrepen. En we zijn gewoon knijten hard gaan sprinten. Nee, de momenten gisteren in Zandvoort. Nadat een kitesurfer door de wind zo hard op het strand gegooid werd dat hij gereanimeerd moest worden.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 Via een WhatsApp-bericht hoorde hij over de reddingsactie in Zandvoort. Zij vertelde, ja, hij heeft het overleefd. Nou, dan heb je wel echt kippenvel hoor. Ja, dat is echt heel mooi dat je op die manier kan bijdragen aan iemand's zijn leven eigenlijk. Je maakt hem open. Zitten hier eigenlijk de instructies in? De AED in Zandvoort heeft zich ondertussen bewezen.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 Waar dus is uh, Vettel gebleven. Vettel heeft, uh, is als elfde geëindigd in Q2, dus die, die is eruit. Vettel uh, met zijn uh, Ferrari heeft inderdaad uh, de Q3 niet gehaald. Dus die zien we morgen niet uh, bij de top 10 terug. Op de startopstelling van de Formule 1 daar in Oostenrijk. De eerste race van dit jaar. dat gaat een spannende worden. En uh, nu nog even kijken wie uh, morgen op Paul Position uh, staat. Zou het weer Lewis Hamilton worden? Je hoort het zo.